De wordt steeds dikker. Rijd dan ook niet zo hard. Dan moet je er niet mee. weet heel wat ik doe. James, zo is de Hop, oh, oh, Kijk uit! Oh! Geen weg terug. Een hoorspel geschreven door Rodney Wingfield. ...vertaald door Marijke Maus. Al die mensen... ...die waren dood. Welke mensen? Toen we teruggingen. Maar u bent niet teruggegaan, voor Gilmore. Jullie zijn niet teruggegaan. Ik ben zo zoals Mevrouw Gilmore? Mevrouw Gilmore? Ja? Hier ben ik weer, mevrouw Gilmore. Nog een paar vragen. Wie bent u? Waar ben ik? Oh, mevrouw Gilmore. We hebben elkaar vanmorgen uitvoerig gesproken. Mijn naam is Reed. Ik ben arts en u bent in het ziekenhuis. Ziekenhuis? Ik hoor soldaten. Zuster, wilt u even het raam dicht doen? Ja, natuurlijk. U bent in een militair hospitaal, mevrouw Gilmore. Oh. Ja, dat komt toevallig zo uit. U had specialistische hulp nodig en wij hadden de faciliteiten daarvoor. Wat voor specialistische hulp? Neurochirurgie. Oh, wat is... Nee, niet aan uw verband komen, alstublieft. Neurochirurgie? Een hersenoperatie. Dat klinkt erger dan het is, mevrouw Gilmore, tenminste in uw geval. Er was wat hersenbeschadiging, maar we hebben de druk kunnen verlichten. Afgezien van de geheugenstoornis bent u over een paar dagen waarschijnlijk weer helemaal de oude. Mijn hoofd doet zo'n pijn. Ja, de zuster zal u iets geven tegen de pijn. U hebt ons al verteld wat er gebeurd is. Heb ik u verteld vanmorgen? Bent wat... u dat vergeten? Daar weet ik niets meer van. U hebt een auto-ongeluk gehad. Paul. Waar is Paul? Is er op de hoogte gebracht over haar echtgenoot? Nog niet. Wat is er met Paul? Uw man is op een andere afdeling, mevrouw Gilmore. Hij heeft de operatie wat minder goed verstaan dan u. Oh. Maar maak u zich geen zorgen. Het is alleen maar een kwestie van tijd. Mag ik naar hem toe? Natuurlijk. Oh, alleen, nu nog niet. Hij moet rusten. Trouwens, ik heb goed nieuws voor u. Oh? De politie is er vrijwel zeker van dat het ongeluk niet uw schuld was. De andere bestuurder leed aan absences. Welke andere bestuurder? De man in de andere auto. De man die is omgekomen. Omgekomen? Niet door uw schuld, mevrouw Gilmour. Zoals ik al zei, hij leed een absences. Hij had nooit achter het stuur mogen komen. Hij moet even weggeraakt zijn, de macht over het stuur zijn verloren en op u zijn ingereden. Ja, ik kon geen kant op. Allebei de auto's zijn over de rand gegaan. U had het gelukt dat u op zand terecht kwam. Oh. Hij op de rotsen. Zijn auto is in brand gevlogen. Toen de politie arriveerde was er niet veel meer van hem over. Vreselijk. Ze konden hem alleen maar identificeren aan zijn polshorloge en een paar andere persoonlijke dingen. Hij heet Alice. Hij werkt als ambtenaar hier bij een van de departementen. Oh. Er zal een onderzoek worden ingesteld, maar u treft geen blaam dank. De politie wil u verhoren. Ik heb dat verboden. Ze willen toch een verklaring van u hebben. Kunt u die nu afleggen? Ik heb een cassette-recorder meegebracht. Nee, nee, nu niet, alstublieft. Mijn hoofd doet zo'n pijn. Als u een injectie hebt gehad, zult u zich beter voelen. Zuster. Ik zal het even halen, dokter. Oh, oh. Uw linkerarm, alstublieft, mevrouw Gilmour. Nee, dat doet geen pijn. Ah. Zo, doe maar rustig liggen. Is ze zover? Ik denk het wel. Mevrouw Gilmour, hoort u mij? Ja. Laten we het dan nog eens doornemen. Alweer. En deze keer goed. Uw naam? Anne Gilmore. Naam en beroep van uw man? Paul Gilmore. Hij is verslaggever bij de Globe. Al die mensen... waren dood. Welke mensen? Toen we teruggingen. U bent niet teruggegaan, mevrouw Gilmour. U bent niet teruggegaan. Natuurlijk niet. We gingen niet terug. Ik start de band nu opnieuw. Zo. Het was laat op de avond. De mist werd steeds dikker. We reden van het dorp... Nee bij het begin beginnen. U reed naar het dorp. Ja. Bij het begin. We hadden sinds tijden... weer een vakantie samen gepland. We hadden een hotel besproken. Paul... had op het laatste moment... de plannen gewijzigd. Ik reed... Zichter. Je rijdt door alle kuilen. Ik doe mijn best. Ach, je kunt erop zien aankomen. Ga er dan mee. Het is echt niet zo moeilijk. Uh, wil jij misschien rijden? Heel geestig. Ik heb ontzegging, weet je toch? Hou je mond dan. Wat is dat toch? Niks. Ach, doe nou. Ik weet heel goed wat het is. Het is onze eerste vakantie, sinds god weet hoe lang. We hebben een hotel geboekt. In de stad, met winkels, bioscopen, theaters. En dan op het laatste moment regel jij het allemaal anders, zonder iets te zeggen. Ik dacht dat je dit leuker vond. Leuker vond. Zelf koken in een zomerhuis aan de kust, midden in de winter. Wat is de ware reden Paul? Ik heb het recht te weten wat hier achter zit. Dit leek me echt heel bijzonder. Paul, niet liegen. Ik ken de symptomen. Jouw krant denkt dat er iets te gebeuren staat in deze buurt. Ach. Daarom heb je alles gewijzigd. Niet voor mij, maar voor die verdomde krant van jou. Ik dat zodra we voet in het huis hebben gezet, de telefoon alweer zal gaan. Er is geen telefoon in het huisje en Wilson kan me niet bereiken. Dan zou hij willen. Nee, het is alleen. Nou ja, sinds dat proces is het allemaal nogal gespannen tussen ons. Ik dacht. Ja. Weet je nog toen we net getrouwd waren? Hm? In dat kleine huisje, ver weg van alles. Alleen wij met ons tweetjes. We waren zo gelukkig. Ik hoopte waarschijnlijk dat we dat nog eens over konden doen. Daarom heb ik die boeking veranderd. Ben je niet klaar? Nee, niet waar. Geeft niet. Ik heb vroeger de zaken wel eens mooier voorgesteld dan ze waren, denk ik. Vertel me eens over het dorp en het huisje. Ah, het is uh, de heks. De heks? Hm, niet het huisje, het dorp. Ik heb er eens een verhaal over gemaakt een paar jaar geleden. Hoe ben je alles geweest? Alleen die ene keer. Ah, het is. Ah, je zult het enig vinden. Nou, zo'n spook hebben niet. Het is een legende. Volgens het verhaal stijgen de doden op uit de zee... en nemen de levenden mee. Wat denk Ja, maar niet iedere dag. Dus je hoeft je geen zorgen te maken, hè. Vertel eens. Een paar honderd jaar geleden hadden ze een kerk gebouwd... op het uiterste rotspuntje naast het café. Op een mistige avond waren de gelovigen bijeen in de kerk... terwijl de zondaars zaten te zuipen in de kroeg. Plotseling voltrok zich het drama. De rots zakte in... En de kerk stort in zee. Alle parochianen zijn verdronken. Verschrikkelijk. Iedereen in het dorp hoorde ze om hulp schreeuwen, Maar de mist was te dik. Ze waren niet meer te redden. En het café? Ah, dat bleef gespaard. Een wonder. Het verhaal wil dat er iets is misgelopen met de planning van Hogerhand. Dat de zondaars in de kroeg hadden moeten verdrinken en niet de kerk En de mensen zeggen dat ieder jaar op die verschrikkelijke nacht bij dichte mist... De verdronken gelovigen groen en druipend uit zee oprijzen en de zondaars meenemen. Vannacht is de nacht waarin dat gebeurt. En voor een ontspannen vakantie heb je me naar deze plek gebracht. <laughs> Als de drenkelingen oprijzen en aan ons huisje komen kloppen, bah, doen we gewoon niet open. Het is wel een beetje mistig nu. Dat ah, is alleen zeemist. Overigens, het oude café staat er nog. Ah, je zult het prachtig vinden: lage plafonds de balken, zand op de vloer en hardgekoop... We gaan eit. niet naar het café. Oh, jawel. Paul, je hebt het beloofd. Ik heb beloofd dat ik niet meer zou drinken. Niet dat ik niet meer een café zou komen. We moeten er trouwens wel naartoe, om de sleutel op te halen. Het huisje is van de mensen die het café drijven. Dus, dat is onze eerste pleisterplaats. Alsjeblieft, dokter. Nou, nou. Moet dat een dubbele voorstellen? Sterker nog, het is een dubbele... Nu drinken, niet klagen. Goedemiddag. Goedemiddag meneer, mevrouw. Meneer Ramsey. Huh? Wij zijn de Gilmoers. Ah, natuurlijk. Eén momentje. Linda. De mensen voor het zomerhuis. Ja, Rustig, jongen. Rustig. Linda. Goedemiddag. Dat beste is gevaarlijk. Eten, blaffen en bijten is alles wat hij doet. Een hele goede wagon. Wat is er voorheen? Dobberman. En vals kost je minimaal een beetje. <laughs> Alleen als je inbreker bent. Of iemand die klaagt dat hij te weinig te drinken krijgt. Over drinken gesproken, meneer mevrouw Gilmore. Kan ik iets inschenken? Ah, dan zegt u wat. Een vodka jus. Wow. Voor mij, vrouw En een tonic voor mij. Tonic met een tik? Nee, dank u. Okay. Goed, een vodka jus, mevrouw. En een tonic voor u. Hier is ijs. Van het huis. Dank u wel. Uh, die van u is voor eigen rekening, dokter. Pardon? U hebt nog niet afgerekend. Oh man, je moet je schamen dat je voor zulke kleine broodjes nog geld durft te vragen. Nou. Hier. De dokter woont hier zo ongeveer. Stamgast. Ja, Ik moet wel. Vroeger had ik een eigen huisje op de rand van de rots. Net voor bij de kerk. Ja, dat is er nou niet meer. Hij betaalde dus een uur niet, dus hebben ze het geslopen. Oh, ze hoefden het niet eens te slopen. Het zakte langzaam weg. Erosie. Ik ben eruit gegaan voor het in zee storten. Dit was de oude kerk. Kent u die oude geschiedenis mevrouw Gilmore? Hmm. Mijn man heeft me verteld. De zondags werden gespaard en de brave burgers zijn verdronken. Daarom is de... het café altijd vol en de kerk meestal leeg. Oh. De schade en schande wordt mijn wijs. Maar ja, die oude dominee doet wel zijn best. Vanavond is er een speciale dienst, ter nagedachtenis. De optimist. Als er meer dan drie komen opdagen, dan mag je wel geluk spreken. Ach, dat verhaal is toch allemaal flauwekul. De doden die terugkomen om de levenden op te eisen. Ja, u spot er nou wel mee, dokter. Maar er zijn er vroeger toch een paar op onverklaarbare manier verdwenen. Ach, man. Hè. Ja, mensen die, die op deze dag bij mist het café hebben verlaten... ...en die we nooit meer hebben teruggezien. Ja, omdat ze stom dronken waren... ...en in de mist de dicht bij de rand van de rots terecht gekomen zijn. <klaar> Ach, jammer dat die hond van jullie niet van de rots valt. Meneer en mevrouw Gilmore... Ik ben Linda Ramsey. Neem me niet kwalijk dat ik u liet wachten. Ik was de sleutels kwijt. Elf had ze van hun plaats gehaald. Kijk, nou, ik ben er niet aan geweest. <laughs> dat zegt hij nog altijd. Maar goed, kijk, er zitten labels aan. Voordeur, achterdeur, garage. Oh, ja, ik zie het. U kunt hier eerst eten als u wilt. Maar er is ook een winkel in het dorp waar u levensmiddelen kunt kopen. We hebben onderweg al gelongen. Nou, in ieder geval zijn de eerste levensbehoeften aanwezig. Brood, thee, melk. U vindt van alles in de koelkast. Oh, dat is erg aardig voor u. Dat doen we voor alle gasten. Ik heb schoongemaakt. Er liggen lakens en extra dekens in de slaapkamerkast. En de elektrometer voert voor fornuis en de verwarming zit vol. Daar hoeft u geen muntjes meer in te doen. Dank u wel. Hoe uh, komen we? er? Ik weet dat het achter de kerk is. Uh, u volgt de rotsweg tot de bocht naar links. Ja. Het is het blauwe huis met het rode dak. Dat kan niet missen. Ah, goed, bedankt. En, ga je mee? Ja. En als er problemen zijn, u kunt ons hier altijd vinden. Uh, misschien zien we u vanavond wel. We krijgen op zaterdag altijd een hoop volk. We doen ons best. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Lijken aardige mensen. Zeg, die man is toch hier eerder geweest? Een, een journalist. Klopt. Hij was er niet een rechtszaak tegen hem een paar weken geleden? Gevaarlijk rijden? Een dode? Klopt. Hij is vrijgesproken. Het was zijn fout niet. Mm, kan wel wezen. Maar dronken was hij, of niet? Ja, dokter. Stom dronken. Kunnen we wat bestellen? Ik kom eraan. Daar, Paul. Dat moet het zijn. Oh, vlak aan het strand. Dat is prachtig, vind je niet? Ja, buiten ziet het er prima uit. <laughs> nou, ben je blij dat we het gedaan hebben? Ja. Aardige mensen daar in die kroeg. Vriendelijk en hartelijk. Uh -huh. Kijk, je loopt uit de achterdeur zo het strand op. In de zomer moet dat fantastisch zijn. Ja, het is hier zo rustig. Geen krijsende meeuwen. Alleen het ruisen van de zee. Jezus. Paul, oh, wat is er? Die witte dingen op het strand. Wat zijn dat? Ik kan het niet goed zien. Kom, we gaan kijken. Het lijkt wel. Oh mijn god. Nee. nee. Wat mevrouw Gilmore? Wat zag u op het strand? Dode vogels. Het strand was bezaaid met honderden en nog eens honderden dode zeemeven. Het was... het gruwelijk. Ze waren al een tijdje dood. Ze waren opgezwollen. Sommige opengemarsten. Het was... het was echt gruwelijk. Paul heeft foto's gemaakt. Ik begrijp niet hoe dit naar kon kijken. Hoe denkt u dat dat gekomen is... Stookolie? Uh, geen spoor van olie. Paul dacht dat het een virus was. Ja, dat is heel waarschijnlijk. Niet zo lang geleden brak er in Frankrijk iets soortgelijks uit. De stranden bezaaid met duizenden dode vogels. Meneer Gilmore, toen we begonnen had u, had u het over al die mensen. Dood. Oh ja? Dat kan ik me niet. U was in de war. U bedoelde natuurlijk die dode zeemeeuwen. Ja. Ja, natuurlijk. Goed. Ik ben blij dat dat is opgehelderd. Gaat u door met uw verhaal? We gingen van het strand terug naar het huis. O, was razend. ...leuk uitzicht. Heel niet. Hm? zee van rot in de meeuwen. Oh, de Remzi's moeten dat geweest hebben. Ja, ze de mond gehouden. Misschien wisten ze het niet. Ach, doe me lol, zeg. Kom. Mevrouw Remzi heeft hier het huis schoongemaakt. Ze moet ze gezien hebben. Ze zijn al minstens een week dood. sleutel. Hier. Oh, ja. Misschien. Nou. Ik ben benieuwd wat ons binnen te wachten staat. Of een rat, ja. Muizen, Alsjeblieft. Dit zal de zitkamer zijn. Het is hier ijskoud. Dan zet er verwarming aan. Wat is er aan de hand? Is die kapot? Ik denk van niet. Waar is de meter? Ah, geen wonder. Leeg. We hebben hem voor u volgegooid, meneer. U hoeft er geen muntje meer in te doen, meneer. Terug met dat praatjes. Oh. Ja, ja, dat is er toch. het toch. Dat is wat ze is. Alsjeblieft moet je het goed doen. Nog eens proberen. Doe de gordijnen eens open. Nee, zeg. Kijk eens hoe die kamer eruit ziet: modder op de vloer, kruimels, volle asbakken. En jouw geliefde mevrouw Remzi zou het voor ons hebben schoongemaakt. Waar komt die tocht vandaan? Kijk nou, die ruit is gebroken. Oh. Nou, ze hebben ons wel voor een stelletje idioot aangezien, zeg. Wat zit er achter die deur daar? De Etensresten op de grond, leken blikken, vieze vaat, doe maar uit. Oh, Even en geen melk in de koelkast. Oh. Dit is echt een gek, Ja, ze zullen ons in het café moeten onderbrengen, hoor. Hier blijven we niet. Die doen we de remsjes onder. Ik weet dat je Ik weet Oké, okay, ouwe jongen. Gaat wel goed zo. Dokter. Ah, mijn hoofd. Waar ben ik? In het café. Het is je vrouw je terug te brengen. Ja, hoe ze je in de auto heeft gekregen is een raadsel. En? Ik ben hier, Paul. Is alles goed met je? Ja. Mij heeft hij niet aangeraakt. En om regelrechte benen. Mij heeft hij wel aangeraakt. Wow. Heb je hem gezien? Nee. Ik ook niet. Hij sprong plotseling van achter de deur bovenop me. Meneer Ramsey is met een paar mannen uit het dorp teruggegaan naar het huis om hem te zoeken. Hm. Als hij nog ergens verstopt zit, dan vinden ze hem wel. Ze hebben de hond mee. Nou, hij zult nog wel een tijdje hoofdpen houden, meneer Gilmer, maar... verder is er niks aan de hand. Hm, Gelukkig. Oh, meneer Gilmer, hoe is het met u? Oh, prima. Dank u. Wat een vreselijke toestand. Te denken dat een vent in ons huis is ingebroken. Dat is raar, hè? Maar toen ik daar donderdag aan het schoonmaken was... had ik dat vreemde gevoel dat er iemand naar me keek. Hij moet zich buiten verstopt hebben... Ik geloof dat Elf terug is. Zo. En, is het gelukt? Nee. Die verdomde hond blafte zo hard... dat die vent ons natuurlijk al van ver hoorde aankomen. We zijn niet de hele buurt rond geweest. Hij heeft ook een paar andere huizen ingebroken. daar wat meegepikt. Maar de mist werd steeds dikker... dus we hebben het opgegeven. Oh ja, sorry. Uh, hoe gaat het met u, meneer Gilmer? Oh, gaat wel. Dus nou, ik die kerel in mijn poten krijg. Oh ja. Uh, is dit van u? ...vond ik in de slaapkamer. Tille. Nee, die zijn niet voor mij. Nee. Laat eens kijken. Misschien zijn ze van de insluiter. Oh, wat staat er op het etiket? die nodig één tablet. En daar staat een naam bij. Oh, Slecht handschrift. T. Ellis. Alice. Alice? Hoezo? Zegt u dat iets? Nee. Nee. nee. Ja, dan kan ik u wel iets over die meneer Alice vertellen. Dit zijn pillen voor iemand die aan absences let. En zonder die pillen gaat het mis met hem. Zeg, er komt een vreselijke stank van het strand. Het stikt er van de dode meeuwen. Hoe kan dat nou? Ik was op donderdag nog. Ik heb niks gezien. Nou, dan heb je iets aan je ogen. Ze zien eruit alsof ze er al weken liggen. Kan ik eindelijk bestellen? Ja, dokter. Meneer, mevrouw Gilmour. En hoe is het met uw hoofd? Veel beter. Dank u. Het is hier best druk, vindt u niet? Altijd op zaterdagavond. Mensen uit de hele omgeving komen er hier naartoe. En ze worden eerder bediend aan de stamgasten. Elf! Ja, ik kom zo. Als die eens een keertje goed ziek wordt, dan ga ik ook eerst iets anders doen. Zo, u, u doet dus geen aangifte? Nee. Ik heb de laatste tijd genoeg met de politie te maken gehad. Ja, ik, ik heb over die zaak gelezen. Verwachten u iemand? Nee. Uh, Hoezo? U kijkt steeds naar de deur als er iemand binnenkomt. Ja, dokter. Zeg het maar. Eindelijk. Uitelijk. Nou, een dubbele whisky en vraag meneer en mevrouw Gilmore wat ze willen drinken. Oh, Dank u wel. Uh, een bos van Juga. En een tonne. Komt voor elkaar. Uh, komt u hier voor een verhaal, meneer Gilmour? Hoe komt u daar nou bij? Nou, ik ben toch journalist... En omdat je wel een gaatje in je hoofd moet hebben om hier in de winter met vakantie te gaan, dacht ik... Dat dacht u dan verkeerd? Aan wat voor verhaal dacht u, dokter? Nou, hij zou over onze legende kunnen schrijven. Vandaag is de dag. Hm. Ik heb daar een paar jaar geleden al over geschreven. Er gebeurde niks. Wat casu, tonic en whisky. Ik had een dubbele besteld. Dat is een dubbele. Dat ziet u toch. Een moment. Ja, ik hou hem altijd voor dat hij gekend kent is, hoor. Eigenlijk heeft hij een ruime hand van schenken, maar dat zal ik hem niet als een neus hakken. <laughs> Meneer hoor? telefoon, de redactie. Oh, dank u. Hoe komen ze aan dit nummer, Paul? Hoe komen ze aan dit nummer? Je bent vreselijk, hoor. Ik zeg het op dat het me spijt wist niet dat hij op zou bellen. Dat wist je wel. We hebben ze allemaal tevoren zo geregeld. En daarom moesten we opeens een andere vakantie. Echt niet, en geloof me nou. Er wordt plotseling nieuws gemaakt. Ik zit daar in de buurt, dus uiteraard belt Wilson. Uiteraard. En onze vakantie naar de Radsmoede, uiteraard. Even maar. Ik ga erheen, maak dat verhaal, bellen door. En morgenochtend zijn we weer terug in het dorp. En aan welk wereldschokkend verhaal offeren wij onze vakantie op? Er is een, een laserexpert. expert twee. Die werkt voor het onderzoekscentrum voor geavanceerde wapentechniek van het ministerie van Defensie. Hij heeft een hoop blauwdrukken bij zich en zo. Ja, Er zijn uitgebreide beperkende veiligheidsmaatregelen afgekondigd. Maar dat onderzoekscentrum, dat is hier niet ver vandaan. En wie weet kan ik iemand vinden die iets over die Alice wil loslaten. Zei jij Alice? Die naam zonder dat doosje pillen. Uh, ja. Dezelfde? Die laser-expert? Verstopt in ons zomerhuisje, ja. Het scheelde maar een haartje of we hadden hem... Daarom moeten we terug. Kunnen we ook wat uh, sneller. Mm -hmm. Zo beter. Ja, voorlopig we wel. De mist wordt wel erg dicht. En kijk uit! Gaat u door, mevrouw Kilmore? Dat is alles. Daarna herinner ik me alleen nog maar. dat ik hier wakker werd. Goed. Dat is wat we hebben moeten. Mevrouw Kilmore. Mevrouw Kilmore. Ja? Zo, u bent er weer. U kunt over een paar dagen weer naar huis. Misschien zelfs morgen al. Ik wil naar mijn man. Ik ben bang dat het hem niet zo goed gaat als u, mevrouw Gilmore. Ernstige schelenfractuur en enig hersenletsel. Hersenletsel? Ja, hij is erg in de war. Onberekenbaar. Hij leeft in een droomwereld en het is onmogelijk voor hem de droom van de werkelijkheid te onderscheiden. In zijn waanbeeld is iedereen zijn vijand. B Bedoelt u dat hij. dat hij geestelijk gestoord is? Ja, oh. maar ik ben er zeker van dat het tijdelijk is. Het is mogelijk dat we hem nog een keer moeten opereren. Ik wil naar hem toe. Natuurlijk kan dat, maar ik waarschuw u heel leid aan geheugenverlies. Misschien herkent hij u niet. Ik denk dat hij nu in de tuin is. Kijk, daar zit hij. Wie bent u? Oh, ik ben het. Anne. Anne? Uw vrouw, meneer Gilmore. Vrouw. Paul, kijk me aan. Ik ben het. Het heeft geen zin, voor Gilmore. Ik heb hem gewaarschuwd. Mag ik nog wat bij hem blijven? Natuurlijk, maar je is een beetje voorzichtig. Je weet wat het gezegd Paul, je moet het nog weten. Ik ben het, en... Blijf praten. Wacht tot hij binnen is. Paul? Ze mogen er geen lucht van krijgen dat ik weet wat ze van plan zijn. Is hij al weg? Ja. Wat kan jij je nog hemelen? Alles. Godzijdank. Ik was bang dat ze het met jou ook geprobeerd hadden. Wanneer mag je naar huis? Binnen een paar dagen. Misschien morgen al. Goed, luister. Zodra je in je weg bent, ga je regelrecht naar mijn hoofdredacteur. En je vertelt hem alles. Letterlijk alles. De dode vogels, het ongeluk, hoe we teruggingen. Teruggingen? Na het ongeluk, terug naar het dorp. Maar Paul, we zijn niet teruggegaan naar het dorp. Oh, God. Wat is het laatste dat je je kunt herinneren? Dat we op die andere auto inreden en over de rotswand slipten. We zijn niet op die andere auto ingereden, en Ik kon uitwijken. Oh. Jij reed niet, Paul. Ik reed. Nee. We hadden een knetterende ruzie. Jij stopte. Je weigerde verder te rijden. Dus nam ik over. Alsjeblieft en probeer het je te herinneren. Het wordt steeds later. We halen het niet. Kan je niet wat harder? Nee. Voor geval je het nog niet gemerkt hebt, het mis. Zo dik is hij niet. Laat mij maar rijden. Jij hebt een ontzegging. Daar kan me geen donderd schelen. Ik ben hier speciaal naartoe gekomen om dat verhaal te maken dat ik niet door jou voor pesten. Stopje. Oh, zak, je hebt het allemaal tevoren zo geregeld. Niks, geen vakantie met mij. We zijn hier alleen maar naartoe gekomen zodat jij je verhaal kan maken. Oh. Oké, okay, als jij rijden wilt, je gaat je goddelijke gang maar. Ik steek geen poot meer naar je uit. Dat komt dan goed uit. Het kan een fantastisch artikel worden, Goed, dan praat je niet tegen me. Die rotmist wordt steeds dikker. Rijd dan ook niet zo hard? Dan moet er niet mee. Ik weet helemaal wat ik doe. Jesus, wat is dat? Paul, kijk eens! En? De dokter zei dat je in de war zou zijn. Ik reed, Paul, niet jij. Ik reed op die auto van Alice in. Ik reed de bestuurder dood. Heb je de foto's niet gezien? Dat zijn trucages, hè? Ze hebben alles zo in scène gezet dat het lijkt alsof we niet zijn teruggegaan. Maar dat zijn we wel degelijk. Waarom zouden ze al die moeite doen? Waarom zouden ze zeggen dat ze ons geopereerd hebben als dat niet zo is? Om te verbergen wat ze eigenlijk met ons aan het doen zijn. Ze geven ons een hersenspoeling aan. Heb je dat niet in de gaten? Dit zogenaamde ziekenhuis met zijn zes meter hoog hek en zijn waakhonden... ...is een onderdeel van de psychologische onderzoekafdeling van het ministerie van Defensie. Ja, we hadden inderdaad gespecialiseerde behandeling nodig. Daarom hebben ze ons hier gebracht. Die behandeling is een hersenspoeling. Het herschikken van onze herinneringen. Ons laten vergeten wat ze willen dat we vergeten. Dat is onmogelijk. Ik ken de technieken, Anne. De snelste manier is hypnose. Met behulp van verdovende middelen. Maar als je weerstand biedt, dan lukt het niet. Ik probeer me te verzetten, Anne, En ik blijf het proberen. Natuurlijk Paul. Bon. We praten er een andere keer nog wel eens over. Nee, dan is het te laat. Ik moet nu met je praten. Wat herinner jij je? ...van wat er gebeurd is nadat we teruggingen naar het dorp. We zijn niet teruggegaan, Paul. Wat is dat? Een helikopter. Die vlieg hier de hele dag af en aan. Ik herinner me, geloof ik, iets van een helikopter. Juist, ja! Er cirkelde er een rond na het ongeluk. Ik weet niet hoe lang we bewusteloos waren... ...maar opeens sprong het geluid op me door van de golven tegen de kust... ...en voelde ik die ontzettende koppijn. Oh. Ah. Wat is er gebeurd? Ik heb je niks gebroken. En. Paul. Goddank. Wat is er gebeurd? Ik ontweek die auto. En toen zijn we over de rotsen van de weg geraakt. We zijn gelukkig in het zand terechtgekomen. Hoe voel jij je? Oh, een beetje lazerig. Een helikopter klinkt alsof hij probeert zijn positie te bepalen in de mist. Er is een militaire basis hier in de buurt. Probeer alsof je kan staan. Ja, goed zo. Dan moet hij hier weg. De vloed komt op. Hoe goed ben jij in bergen beklimmen? er ja, bijna. Kom, een handje. Gelukt. Oh. En wat nu? We moeten de grote weg zien te vinden in een garage. Als we een auto kunnen huren, kan ik achter een verhaal aan. Ik oh, ja. je kan de pot op met je verhaal. Ik zet geen voet meer voor de ander. Je komt me maar halen als je een auto hebt. Er is geen tijd voor... Dan maak je maar tijd. Ik heb er genoeg van. Oké, okay, oké. Okay. Luister, een auto. Vlug. Kijk. Daar staat hij. Dat is dezelfde auto waarvoor we zijn uitgeweken. Hé, hey, stop! Hé, hey, wie zijn jullie verdomme? Ik zal je verdomme vertellen niet me zijn! Hé, laat los! Je voor je leven aan te danken dat ik je nog kon ontbijken. En ons vracht ligt op het strand, hè? Man, ik weet niet waar je het over hebt. Oh, nee, midden op een kustweg geparkeerd in de mist zonder licht. Maar dit is mijn auto niet, man. Hij is van hem daar, hem op de achterbank. Ik heb hem zo gevonden, eerlijk waar. Wat? Oh, wat is Ja, zo heb ik hem gevonden, mevrouw. Hij lag over zijn stuur. Mijn bloed die uit zijn kop. Hij leeft nog. Dan moet hij toen zijn hoofd binden. M'n oh, hier. Ja. Ik probeer naar Londen te komen. Dan kan ik werk krijgen. Dan zie ik deze auto. dacht ik, vage lift. Nou, daar lag hij buiten Westen. Ik dacht meteen, hij moet naar het ziekenhuis. Toen kwamen jullie op mijn pas vallen. Ja. Hoe heet je? Charlie. Charlie? Ja, Charlie Harrington vind het niet mee, meneer. Maar nooit de broer op de helft, hoor. Kost wat kost. Ga jij bij hem achterin te ja. Charlie, volg in bij mij. Ja. Ik rij. Ook oh, goed. Waar is het dichtstbijzijnde ziekenhuis? Geen idee. Ik kom hier niet vandaan. Ik geloof dat er in Donnelly eentje is. Kilometers verderop. Ja. Het duurt even met die mist. Er is een dokter in het dorp. Daar brengen we hem naartoe. Ja, die misten kunnen we slechts gebruiken. Kunt u wel wat zien, hè? Zo'n beetje. Kijk alsof je erachter kan komen wie die is, hè. Mm -hmm. Kijk zijn zakken na. Oh, daar zit niks in. Ik heb al gekeken. Dat is altijd politie. Wij bankpasjes, portefeuille. Nee, Niks. zelfs geen kleingeld. Zelf. Hoewel, er staat een tas op de grond. Oh, geef hem hier. Die is van mij. Ja, dat is alleen mijn bagage. Dank u wel, hoor. Ondergoed, zakken en zo. Kijk jij eens in het dashboardkastje. Nee, er zitten alleen een paar lege zakjes in. Ik heb al gekeken. Zo, u bent wel aan het zoeken geweest, hm? <laughs> ik ben wel nieuwsgierig. Ik denk dat hij in elkaar geslagen is en beroofd. Zodra we hem met de dokter hebben afgeleverd ik de politie. Luister meneer, um, mag ik u iets vragen? Waar is dat vrij? Um, nou, stopt u dan hier, gooi mij eruit en vergeet dat u me gezien heeft. Waarom? Het is precies wat u zegt. Hij is in elkaar geslagen en beroofd. Dus wie moeten de smeren ze meteen hebben? Nou. zal ik u vertellen. De onschuldige buitenstaander, die er toevallig bij was. Die toevallig een strafblad heeft. Heb je een strafblad? Ja, tegen u kan ik niet liegen. Nee, nee, nee, zo ben ik niet. Ik heb mijn leven gebeterd, maar uh, ja, er waren een paar dingetjes in mijn jeugd. K Kraakje, dat soort dingen. Misschien een berovingje, wat geweld. Nou, bijna niet, meneer. Nee, echt bijna niet. Maar we hebben allemaal wel eens iets gedaan waar we later spijt van hadden. Ja, vast wel. Ja, als we je eenmaal hebben moeten. Ik bedoel er niks mee hoor, meneer, maar... Als deze vent nou zo is doodgereden door een dronken rijden En als u nou toevallig in de buurt was. Wie denkt u dan dat de smeren ze als verdachte zouden pikken? Dat is onder de gordel, Charlie. Ik uh, heb uw foto in de krant gezien. Ja, ik zei toch al, ik bedoel er niks mee. Maar, ik bedoel, u begrijpt toch wel wat ik bedoel? Heb jij hem overvallen beroofd? Oh, nee. Nee, ik mag de plekken doodvallen. Hm. Je hebt een heel duur horloge om, Charlie. En onze drinkachter winnet het zijn kennelijk verloren. Zo, u had bij de politie moeten gaan, meneer. Ja, dat denken ze ook, dat ze het zo goed weten. Nou, dit is een heel duur klokje. Ik zal het u eerlijk stellen, Ik had het zelf nooit kunnen kopen. Ik heb het gewonnen, met poker. Dat zal dan. Ja, blind op mijn ogen. Wat vind jij, Hen? Vergeten we dat we hem zijn tegengekomen? Ja, wil je niet bij ons blijven tot we bij de dokter zijn, Charlie? Misschien moeten we hem naar boven dragen. Ik zou hem in mijn eentje waar u hem hebben wil. Als ik het daarna maar door mag. Hier is het. Café is aan de andere kant, naast de kerk. Hé, hey? Hé, hey, is dit niet het dorp waar de dooien uit de zee komen en je meenemen? Alleen zondag, Charlie. En alleen is het mist. Nou, dat ziet er niet zo goed uit voor deze jongen. Hier. Hé, hey, dat klinkt gezellig. Ja, zaterdag is een grote avond. Rij achterom, Dan leggen we meteen in de slaapkamer. We kunnen hem niet door die volle kroep dragen. Ja, goed. Doe open! Doe open! De deur is verdomme op slot. Wat doe je? Ik ga door het raam naar binnen. Maak je maar geen zorgen. Ik doe het niet voor het eerst. Nee, dat wil ik wel geloven. Maar wat gebeurt hier? De achteren zit op slot. Charlie is door het raam naar binnen. Heb je hem voor de hond nee, Godneze. Laten we hopen dat het best vast zit in de keuken. Nee. Niks nodig vandaag, Melleboe. Moet... Oh, wat duurt meneer? Ja, leuk. Laten we die man even uit de auto halen. Ja, zo, houden. Denk aan zijn hoofd. Ja, ja. Hoe ging het met die hond? Uh, welke hond? Uh, Samen, die man wordt steeds zwaarder. Ze hebben een dobberman. man. Dat is allemaal Als ik dat mee had, was ik nooit naar binnen gegaan. Ja. honden hebben een hekel aan me. Waar moet je hier toe? Hier naar binnen. Uh. Uh. Uh. Uh. Leg hem maar op bed. Ja. Eén, twee... Uh. Die kleur. Die ziet er een stuk beter uit. Ja, zeg. Ik geloof dat hij helemaal niet doodgaat. Maar nou, dat is behoorlijk ondankbaar... na alles wat we voor hem gedaan hebben. Waar is die dokter nou? Het is nog geen sluitingstijd. Dus die kan nog op één plaats zijn. Kom op Charlie, Tracteer. Je hebt er een borrel verdiend. Hier langs. Wat wil je... Waar is hij daarin? Toen we hier vanavond weggingen... ...zat het stikvol. Het leger de zeils is natuurlijk binnengekomen... ...met de collectebus... Ja, dan is de kroeg zo leeg. En kijk eens of de dokter boven is. Hier is hij niet. In ieder geval hoeven we niet langer op ons drankje te wachten. Wat zal het zijn? Ah, als u het opbetaalt, zullen we de whisky. Meneer Ramsey! Vallen! Kan iemand ons helpen? Vallen! Misschien heeft de muziek ze weggejaagd. Ga gewoon kop van die herrie. Ja, zet dat ding uit, wil je? Meneer Ramsey? Niks, geen commentaar. Het lijkt u wel een sterfhuis. Hoe zit dat nou met die bediening? Nou, zal ik mezelf dan maar eens schenken? Ja, volgens mij is dat de enige manier om aan een borrel te komen. Hé, hey, kijk nou. De kassa is open. Er ligt allemaal geld op de grond. Afblijven. Uh, nou, ik wou het alleen maar terugleggen. Maar ik begrijp het al, u vertrouwen niet. Uh, wilt u een whisky? Nee. God, sorry. ze is het woord niet. Maar nee, ik mag niet. Ton ik. Oh, droge Ja. Alsjeblieft. Dat is heel verstandig hoor, gezien de omstandigheden. Sigaretje? Ja, dat is yes Zo, mooie je. Lekker goud. 18 kwaad. Heb ik gewonnen bij een verloting op de bazaar van de kerk. Met deze geheel gouden aansteker. Ja, ja, dat zal wel. Ja, je moet niet op neer kijken, meneer. Je mag er wel een dief zijn, maar ik heb er nog nooit eentje koud gemaakt. Het was mijn schuld niet, Charlie. Nee, nee, nee, dat is het nooit. Gewoon je kop, zeg. Uh, uh, sorry hoor, meneer, maar uh, ja, het werkt hier op mijn zenuwen. Is het goed als ik er nog een neem? Er zit hier iets fout, meneer. Wat bedoel je? Nou, geen mensen, geld op de grond. Kijk eens naar die tafeltjes. Ingeschonken glazen. Paar nog helemaal vol. Ze zijn er hals over kop vandoor gegaan. Waarom? Je zei zelf het leger des Heils, met de collectebus. Nee, nee, nee, nee, ik vind het niet leuk meer. Nou, ik heb gedaan wat ik beloofd heb. Ik wil er vandoor. Ik wil Waar zijn meneer en mevrouw Ramsey? Waar zijn alle gasten? Ja, we weten het niet. Ze zullen zo wel terugkomen. Ze kunnen niet ver weg zijn. Waarom niet? Omdat ze nergens heen kunnen, Charlie. En hun auto's staan buiten voor de deur. Als je hier nergens heen kunt, waar zijn ze dan? Ja, dat weet ik niet. Misschien was er ergens een ongeluk en zijn ze allemaal gaan helpen. We zijn door het dorp gereden? We hebben helemaal niets gezien. Schip in nood. Ze zouden op het strand kunnen zijn. Oh ja, op het strand. Moet je even komen kijken in de het roken. Wel, Wat ziet u hier? Alle hangers vol met jassen. Ja, dat zeg ik. Wie gaat er nou met deze kou zonder jas naar buiten? We hebben een zieke. Hij heeft een dokter nodig. Kunnen we een ambulance bellen? Ik zal het proberen. Kreek, doe het niet. Charlie, je hebt genoeg gehad. Ik ga een andere telefoon zoeken in het dorp. Ja, u weet misschien niet wanneer u genoeg hebt gehad, meneer. Maar dat weet ik wel hoor, en ik ben er nog lang niet. Ik ben naar het dorp. Neem Charlie mee. Waarom? Ik wil niet met hem alleen blijven. Ik vertrouw hem niet. Hé, hey, wat zitten jullie daar te fluisteren? Weet u niet dat het onbeleefd is om te fluisteren? Ik wil dat jij met me meegaat, Charlie. Misschien heb ik je nog nodig. Nee, hey, u mag je vrouw niet alleen laten, meneer. Ik kan beter bij haar blijven. Oh, ik red me wel, oh Charlie. Dank je. Ik red me wel. Het is in godvergeten eng. Lege huizen, omgegooide meubels, makers en matrassen van de binnen gesleurd, alle de deuren ingetrapt, geen telefoon die het doet. Luister, wat hoort u nou? Niets, alleen de zee. Ja, precies. Geen nachtgeluiden, geen uilen, geen dieren, honden, katten, niks. Alleen de zee. Misschien hebben de mensen in de dorp geen beesten. Jawel. Zitten we hier vol mee. Kwam hier gistermorgen om een uur of drie doorheen. In de hoop dat niemand me zou zien. Nou, ongeveer honderd van die rothonden begonnen te blaffen. Nou, nou, waar zijn die gebleven? Waarom wilde je niet dat iemand jou zag? Als u de se weten wilt, ik had wat jatwerk bij me. Het was langs een lege zomerhuisjes geweest. Stil. Hm. Ik dacht dat het allemaal verleden tijd was. Ja. ja, dat zeg ik. Het was gisteren. Dus jij was het. Jij hebt in ons huisje ingebroken. Nou, dat weet ik niet. Welke was het? Blauwe, een blauwe een rood dak. Die op het strand uitkijkt? Ja. Nee. Nee, ik niet. Ik waren wel gaan kijken, maar... Het was op bezet. Die vent zat erin. Wat de vent? Nou, die vent van die auto. Die we net op bed hebben gelegd. Die... Dus dat is Alice. Hij was de man in het huisje. Hé, He? wat zegt hij? Nee, niet Charlie. Zeg, meneer. Ik heb het idee dat u hier veel meer van af weet dan u laat merken. Ik tast in het duister, Sarin. Ja, ik zei u toch al. De doden zijn teruggekomen om de levenden te halen. Geesten die deuren intrappen, flauwekul. Oh ja, nou, waar is iedereen dan? Dat weet ik niet. kom op voilà. bla. Hallo? Hallo? Is daar iemand? iemand? iemand? Hallo? Hallo? Zijn jullie dood? Bent u nou tevreden? Behalve ons is er geen levende ziel in het rotgat. Ik smeer hem. Charlie. Charlie! Charlie! En? En waar zit je? In de slaapkamer. Ik denk dat hij bijkomt. Prima. Want jij en hij gaan hier nu weg. Dat is Charlie. Die is er vandoor, alsjeblieft, en luister maar, maar, het is belangrijk. Je gaat linea recta naar Wilson, de hoofdredacteur. Vertel hem dat je Alice in de auto bij hebt. Alice? Ja, hij daar, op bed. Dat is Alice, lezerexpert. Hoe weet je dat? En Charlie heeft hem gezien in het huisje. Zeg Wilson dat hij meteen een backup-team naar toe stuurt. Ik heb een verhaal, hij zal niet weten wat hem overkomt. Wat voor verhaal? Ja. Vooruit in het kort. In de eerste plaats is het onderzoekcentrum voor geavanceerde wapentechniek een dekmantel. Het werk van Alice heeft niks te maken met lezers. Waarom hij dan wel? Hij is bacterioloog. Nee, het ministerie van Defensie? Ja. Bacteriologische oorlogsvoering? Ja, ja, ja, het is een instituut voor onderzoek naar bacteriologische oorlogsvoering. De autoriteiten zullen alles doen om te voorkomen dat Alice bijzonderheden aan de pers doorspeelt. De laatste ontwikkelingen in het onderzoek waren namelijk zo verschrikkelijk... ...dat hij of een klap van de mol heeft gekregen of zijn geweten heeft een parten gespeeld. In de krant gaan we natuurlijk op de lijn van het geweten zitten. Ja, natuurlijk. Hij besloot plotseling dat het genoeg was geweest. Hij stopte een pak belastende documenten in zijn koffer en wat monsters van zijn lopend onderzoek en dook onder. Vervolgens nam hij contact op met het ministerie en bood aan alles terug te brengen. En zijn mond te houden als de regering aan een paar eenvoudige voorwaarden zou voldoen. Wat voor voorwaarden? De troepenmacht te ontbinden, alle wapens te vernietigen, nucleaire en conventionele en te beloven nooit meer oorlog te voeren. Welke regering doet dat nou? Hij is gek. Ja, laten we zeggen dat hij overoptimistisch was. De regering hield hem aan het lijntje en begon met nationale klopjacht. Dus belde Alice mijn krant en beloofde alles te vertellen. Hij zei dat hij een demonstratie zou geven om de wereld te laten zien waar hij mee bezig was. De dode vogel. Ja, en daarom maakte ik die foto's. Hij zou me om acht uur treffen in het café. Het was een ellendig toeval dat hij zich schuilhield in ons huisje. Ik denk dat hij in paniek is geraakt toen Ramsey hem met die rond ging zoeken en dat hij er toen van door is gegaan. Maar hij vergat zijn pillen en kreeg een absence. En daardoor kreeg hij het met ons te maken. En waarom ging Charlie van door? Ja, dat weet ik niet. Maar het hele dorp is verlaten. Er is helemaal niemand. Geen levende ziel. Wat zou er gebeurd zijn? Ik weet het niet. Het lijkt alsof die, alsof die stomme legende. Ik weet het echt niet. Daarom wil ik hulp van Wilson. Luister. Of de telefoon. In de bar. Hallo. Hallo. Hallo. Wat? Er was iemand aan de andere kant. Maar hij zei niks. Nou ja. Ik weet het tenminste dat hij het weer doet. Dan kan ik Wilson bellen. Hallo? Hallo? Tomma doet weer niks. Wat gebeurt er in hemelsnaam? Wat is dat? dat? is de auto van Alice. Luh, ga kijken of hij nog in de slaapkamer zit. Kom terug! Kom terug! Hij is weg! Verdomme, waar aan toe? Wat nu? De parkeerplaats. We pakken de auto. We gaan achter hem aan. Rij richting kust. Dat is de enige uitweg. We krijgen hem nooit te pakken. Nee, dat denk ik ook niet. Maar kijk uit naar een telefooncel. Als ik de krant kan bereiken, dan kunnen zij hem zo... Stop. Wat is er? De kerk. Charlie en ik hebben overal gezocht. Maar we zijn hier in de kerk geweest. Ik zie geen hand. ...een lichtmop zijn. Ah. Oh, dit zou de die zijn. Hallo, is er iemand? Hallo! Alles in orde? Ik ben bang, Laten we weggaan. Ik kijk even binnen. Probeer die andere schakelaarses. Dan zien we wat. Ja, prima. Wat doen jullie hier? Waarom zitten jullie in het donker? Oh, mijn God. Nee, Anne. Niet binnenkomen. Nee! Ben je in staat te rijden? Ja. Ik heb foto's gemaakt. Van de lijken? Ja. Die mensen, het dorp. Het hele dorp in keurig nette rijen naast elkaar. Hoe komt dit, Paul? Die lichamen waren het vergaan. Een paar uur geleden leefden ze nog, we hebben met ze gepraat. En nu, opgezwol, opgeblazen, vergrottend. Net als die meeuwen. Bedoel je, Alice? Ja. Hij zei dat hij me zou laten zien tot welke vreselijke dingen een bacteriologische oorlogsvoering kan leiden. Ik dacht dat u de vogels bedoelde. Maar dat was een voorproefje van het echte werk. Je hebt gelijk en hij is gek, stapelgek. Daar. Achter de kerk vandaan. Daar komt iemand. Het zijn soldaten. Eh, Godstame, de auto hier vandaan. Zo plukken als je kan. Wat oh, ja, Doorrijden, doorrijden, doorrijden. Waarom, oh, dat Omdat we iets gezien hebben dat we niet mochten zien. Waar zitten we? Blak bij je prief. We hebben de rotsen vanaf gegaan. Er staat er iets in brand. Een auto. Is de auto van Atlas. Kijk eens voor de vlammen. De kogelgaten. Ze hebben alles. Nu we moeten alleen ons nog te pakken. Alleen ons nog. Plak gas. Zwaar als we kunnen. Het weg van spelen. Tot doorheen. Onze enige kans was dat. vast doorheen. En verhaald. Me voor, ik weet het. Maar maak u zich geen zorgen. We kunnen hem genezen. Genezen? Zoals u en hem genezen? Ja, dat heb ik van harte. Nog geraffineerde hersenspoelen. Lieve help, nee, een eenvoudig operatieve ingreep. Ik weiger alle operaties, hoort u me? Ik weiger. Wij kunnen u niet opereren zonder uw toestemming, meneer Gilmore. En u bent niet in staat die te geven. Ik heb toestemming gegeven, Paul. En? Geloof me, Paul, het is voor je eigen bestwil. Juist, ja. Dus ik heb maar iets in mijn hoofd gehaald. Er is niets gebeurd. We zijn nooit oh, terug. Ik vrees van niet. En die dode vogels. Die waren echt. Maar door een of andere virus. Vorig jaar brak er in Frankrijk iets soortgelijks uit. En al die mensen zijn niet dood? U kunt aan mij laten zien dat ze nog leven? Nadat u uur het dorp bent vertrokken, heeft er zich een ware tragedie afgespeeld. Die overigens niets te maken heeft met de bacteriologische oorlogvoering. De dominee hield een avonddienst in de kerk. Ja, dat, dat deed hij ieder jaar op gedenkdag. Alle mensen uit het dorp waren er. Er moet iets mis geweest zijn met de verwarmingsketel: een lek, gasopgolen. Er was een explosie en ze zijn allemaal omgekomen. Een vreselijk ongeluk. Ongeluk? Jullie hebben alle lijken uit het café en het huis gehaald, ze in de kerk gebracht en toen het ongeluk gefingeerd. Maar wij hebben ze gezien. Hè? En die lijken op elkaar. Op elkaar gepakt in de banken. Wij hebben ze gezien. Nee, Paul, dat hebben we niet. Maar hoe kon ik dan weten dat ze dood waren? Toen die van de rotsen startte, stond de autoradio toen aan. Ja, want ik herinner me dat die speelde toen ik bijkwam. kwam. Er was een extra nieuwsuitzending. Veertig mensen vinden de dood in verschrikkelijke gasexplosie. Onderbewust moet u de nieuws hebben opgenomen en toen deed uw fantasie de rest. Oh, ik heb foto's gemaakt. Hier zijn ze, we hebben ze voor u ontwikkeld. Veel dode vogels. Maar verder staat er niets op. U hebt de film ook vervalst. Uw brein heeft de hele gebeurtenis vervalst, meneer Gilmore. Als u dat inziet, bent u werkelijk op weg naar uw genezing. Het heeft voor u wel goed uitgepakt, hè? Alice dood, zijn lichaam onherkenbaar verbrand. En ook, neem ik aan, zeer continuërend zijn kogelwonden. We zullen u nu een injectie geven om te kalmeren. Ja, nee! U kunt beter gaan, mevrouw Gilmore. Goed, dokter. Ja, houdt u zich nu rustig. Ik kan iemand roepen om u vast te houden. Dat is beter. Ah. Dit zal u slaperig maken. U bent niet teruggegaan, meneer Gilmore. U bent niet teruggegaan. Geef u maar toe. Goed, ik ben niet teruggegaan. Maar als dit een dekmantel is, dokter, als we wel zijn teruggegaan, dan zit u toch in de moeilijkheden. Zo? U zei dat de enige manier waarop jullie Alice konden identificeren, zijn horloge was en zijn privé dingen. Alice droeg geen horloge, helemaal geen persoonlijke dingen. Maar Charlie droeg een horloge. Hij zal wel gebruik gemaakt hebben van de situatie. Had Alice een dure gouden sigarettenkoker, een gouden aansteker hielpen die hem te identificeren, want die had Charlie ook. Dat verbrande lichaam is Alice niet, het is Charlie. Dus als dit allemaal een dekmantel is, dan zijn Alice en zijn virussen nog erg levend en dan zal er een volgend dorp komen en moeilijkheden. Kilmore. Meneer Kilmoor. Meneer Kilmour? Excellentie. Reed, psychologische oorvoering. Wat alles betreft zit in de problemen. Grote problemen. Ja. U hebt geluisterd naar Geen Weg Terug, een hoorspel geschreven door Rodney Wingfield en vertaald door Marijke Maus. De rolverdeling was als volgt: Paul Gilmore, Lou Landré, Anne Gilmore, Maria Lindes. Reed, Lou Steenbergen. Een verpleegster, Gusta Gerritsen. Een arts, Robert Sobels. Elf Ramsey, Hans Hoekman. Linda Ramsey, zijn vrouw, Margrethe Heemskerk. En Charlie, Michiel Kerbos. Technische realisatie: Leon Dubois en Martin Schuurmans. De regie had: Hiro Muller.